En nu komt een heel oh. heftig nummertje, wel. Kom op zus, rakken. Kom op! Lekker stappen met de koetjes! Yeah, yeah! Zo, so, hier heb je een pilletje, dan gaat het vanzelf weer over. Juppie!